Staatssecretaris Dijksma zei in de Tweede Kamer dat alleen de ophokplicht nog in stand blijft. Dat betekent dat het pluimvee binnen moet blijven. Sinds half november zijn er een paar gevallen van vogelgriep in Nederland geweest. Maar nu zijn er al een tijdje geen bedrijven meer waar de ziekte heerst. Uit vorig jaar waren er al allerlei maatregelen versoepeld. De griep is waarschijnlijk door wilde eenden overgebracht. Omdat die dieren nog in Nederland zijn blijft de ophokplicht bestaan. Het stadionverbod voor hooligans moet volgens de Tweede Kamer worden uitgebreid naar twee jaar. Nu kan een hooligan die zich meerdere keren heeft misdragen een verbod krijgen van maximaal drie maanden. In de praktijk mist iemand dan soms maar één of twee wedstrijden. Minister Opstelten staat positief tegenover het Kamervoorstel om de maatregelen aan te scherpen. De huidige voetbalwet ging vier jaar geleden in, maar de Tweede Kamer vond al snel dat de wet strenger moest worden. De Nederlandse Turkse journalist Mehmet Ulger is door een Turkse rechter vrijgesproken. De aanklager beschuldigde hem van het maken van foto's tijdens een rechtszaak. Dat mag niet in Turkije. Ulger werd twee weken geleden aangehouden op het moment dat minister Koeners op bezoek was in Turkije. Het aantal moorden in Nederland is vorig jaar gedaald, tot 137. Uit de jaarlijkse inventarisatie van Weekblad Elsevier blijkt dat de moorden in 2014 wel gewelddadiger waren. Onder meer door het relatief grote aantal liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Een van de verklaringen voor de daling van het totale aantal moorden is de vergrijzing. Oudere mensen plegen minder snel een moord dan jongen. In 2013 telde Elsevier nog 150 moorden. Dat was toen voor het eerst in jaren een stijging. Het weer nog, wolkenvelden vandaag, maar ook af en toe zon. Het is zo'n 2 graden. Morgen verandert te weinig. Vrijdag is het vrijwel windstil en schijnt de zon geregeld. Zaterdag gaat het vanuit het westen regenen. Dit was DFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 Europoort richting Rotterdam staat Vieden door een ongeluk. Bij Hoogvliet 6 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeer.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 twee uur geweest en dan uh, heb je even gauw een broodje naar binnen gewerkt en dan uh, liggen de twee van die grote 30 centimeter uh, in doorsnee zijnde zwarte schijven op uh, twee grammofoons. En dat betekent dat we ons bezig gaan houden met vinyl Ja. En ik, zei, ik heb het u nou, straks het voorprogramma afgehaald We gaan... Uh, dat nog doen tot in april, daarna gaan we het programma een beetje veranderen. En dan gaat het, krijgt het ook een andere titel, want we zijn wat vinyl betreft, uh, wat mijn collectie betreft, in ieder geval zo wat een beetje uitgekletst. Ja. En, uh, maar hoe dat precies gaat worden, dat hoort wel allemaal nog. We gaan in ieder geval onze vijf jaar volmaken, hè. De vijf jaar lang de vinyljaren gaan we in ieder geval volmaken tot in april aan toe. Ja. Wat hebben we vandaag? Uh, we, hebben vandaag uh, nou, we hebben vandaag Joe Cocker, de two originals. En dat zijn uh, de eerste twee LP's van de man. Met uh, toch wel een aantal knallers van hits erop hoor. Ja, denk eens aan Little Help from My Friends. Denk eens aan Feeling alright. Denk eens aan de letter. En nog meer van dat soort fraais. De twee eerste platen van Joe Cocker. In één hoes gebundeld, als dat zijn. Prachtig mooi. En van bij die LP's gaan we zo wat draaien, natuurlijk. Verder hebben we Art Carfunkel met Watermark. Een prachtige plaat van deze man. En waar ook heel veel andere beroemdheden aan meewerken, maar daar vertel ik u nog wel wat meer over. En uh, verder gaan we op de Franse Tour. Want we hebben ook nog iets van Salvatore Amdamo: de plus grande hit d'Adamo. Ja, zoiets. Le plus grand hit, da-da-damo, da, ja, da-damo, ja. Dat moet je zeggen, geloof ik. Ja. Mijn Frans is hopeloos. Wat, wat zei je? <coughs> Salvatore Adamo. Ach ja, ik vind het goed hoor. Oh, ja. Nou, oké, okay, uh, uh, we gaan uh, maar eens beginnen. Het eerste nummer dat we draaien, daar heb ik gehoord, zit een behoorlijke tik in. Maar ja, dat kun je verwachten met, met, met, met vinyl natuurlijk. Hè? Er een tik in zit. Maar ja, dan gaat het toch gewoon door. Dat is wel weer de charme van vinyl. Eerste nummer is van Joe Cocker. En eh, dat heet Dear Landlord. Joe Cocker een uh, goed stuk. En laat uh, hem en zijn arrangeurs er even mee aan de gang gaan. En hij maakte gewoon een hele eigen versie. Uh, iets moois van. En dit was een voorbeeld daarvan, want dit is nummer, dat heet Dear Landlord. En dat is een uh, stuk van uh, Bob Dylan. En is in dit geval uh, gearrangeerd door uh, Leon Russell. Ja. Want dit komt van het tweede album van Joe Cocker. Dat heet gewoon Joe Cocker. En er staan prachtige liedjes op. En uh, er is een album, ik denk uit 1970, zoiets. Het eerste album werd in Engeland opgenomen... met heel veel wisselende Engelse muzikanten. En het tweede album dat, uh, werd grotendeels dus geproduceerd door, uh, door Leon Russell. Nou, Joe Cocker dus. En het liedje van Bob Dylan, dat heette Dear Landlord. En dit kent u nog wel. Denk ik. Demoiselles que vous êtes jolies Pas question de penser aux folies Les folies sont affaires de vos riens On n'oublie pas les belles manières On demande au papa s'il permet Et comme il se méfie des gourmets Il vous passe la muselière.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 Juste avant le mariage, bien qu'un mètre environ nous sépare, nous verrons par delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille? Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent. Que dis vers ton cœur dans le mien Le regard des parents s'il retient N'atteint pas la tendresse où l'on baigne Vous permettez, monsieur Que j'emprunte votre fille Et bien qu'il me sourie Je sens bien qu'il se méfie Permettez, monsieur, nous promettons d'être sages. Comme vous l'étiez à notre âge. Juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Ja, en dat was uh, Salvatore da Adamo. En uh, dat uh, is toch wel mooi, hè, die man. Ja, een dat, dat, groot artiest was dat uh, begin jaren 60. Uh, 1963 brak hij door met, uh, met dit nummer. Um, het is een Belg van Italiaanse afkomst. Hij zingt Frans. Hij heeft ook wel eens wat in het Nederlands opgenomen. Maar oké, okay, uh, dat... Uh, kan ook. En hij werd natuurlijk wereldberoemd door die uh, scène in uh, voor de vuistrecht van uh, Willem Duis, Want daar kwam hij met zijn uh, vader. En zijn en hele gezin was daar. Allemaal broertjes en zusjes. En weet ik niet hoeveel er wel niet waren. Het barstte ervan. En uh, dat is een klassiek fragment. Dat kun je ook waarschijnlijk nog wel op, op YouTube ergens terugvinden. Dat hij daar op het toneel stond. En dit, voel per meteen, monsieur, zijn grote hit was op dat moment... Salvatore Adamo dus. En uh, het album wat we hebben... dat heet Le Plus Grande Hits... de Salvatore Adamo. En al zijn grote liedjes staan erop. Het is een dubbel LP. We hebben veel dubbel LP's. Twee dubbel LP's vandaag. Uh, kunnen we natuurlijk niet alles draaien... maar uh, u hoort onge ongetwijfeld nog veel meer... van deze man. Um, Art Garfunkel gaan we doen. En Art Garfunkel, u kent hem natuurlijk... Uh, altijd samengewerkt met Paul Simon. Het duo ging op een gegeven moment. Uh, stopte ermee. Ging uit elkaar. Later kwamen ze weer terug. Uh, ze zijn begonnen als duo. Dat heette Tom en Jerry. Dat was niet zo'n goede keuze, natuurlijk. Maar dat werd later veranderd. Gewoon in hun beide achternamen: Gar Art Carfunkel en Paul Simon. Simon uh, Art Carfunkel ging eens in een eentje door. En uh, maakte fantastische mooie platen. Met. Uh, veel covermateriaal materiaal erop. En uh, het album wat ik hier heb, dat heet uh, Watermark. Nou, daar doen wel een aantal jongens aan mee hoor. Als je dat dus ook... Maar dat zullen we u in de loop van de uh, uitzending vertellen. Wie er allemaal meespelen op dat album. Dat zijn niet de kleinste namen, Geloof je dat maar. We gaan uh, het nummer draaien van het album Watermark van Art Garfungel. Crying in my sleep. around the yard I dug the flowers till it got too hard Smoked my first pack of cigarettes today Then I, I went down Down to Lucy's old cafe I put a half a case away Took a sleeping pill And I tried to watch TV But you know, baby, the leading lady Look too much like you For the likes of me Said, no thanks, baby, tonight there ain't no help for me See, I just had a bad dream That's all that's wrong with me See, I just had a bad dream Went out to loosen up the car Somehow I wound up at the rainbow bar I had And sold on the run But I didn't get too far Then I, I ran down And down some friends I used to know I dragged them out to see the show I ran myself a bath And I tried to read your book But you know, baby, this time It just didn't seem worth all the time it took Just have My Sleep. Van het album Watermark van uh, Art Garfunkel. En ik zei het al, het is een album waar uh, heel wat uh, fantastische muzikanten aan meedelen. Onder andere Paul Simon doet erop mee. James Taylor doet erop mee. Ja. David Crosby doet er ook op mee. Ja. En uh, nou ja, nog veel meer mensen. Er staat een lijst. Ik denk dat er zo'n veertig muzikanten mee gedaan hebben. waaronder <laughs> <laughs> ook allemaal namen die je misschien niet meteen wat zegt. Blazers en strijkers. En zo, maar dat zijn wel een aantal heel uh, aansprekende namen die, uh, die, er, uh, die eraan meegedaan hebben. Uh, ik noem u bijvoorbeeld de Muscle Shoals Rhythm Section. Nou, dat was in die tijd een, uh, een heel beroemd uh, gezin. Dat was een, een, een, een uh, ritmesectie uit de Muscle Shoals Studio in Alabama. En die speelde heel vaak mee op een, heel veel van die, van die oude soulhits en zo. En uh, die doen hier dus onder andere ook mee. Dat is een vaste bezetting staat niet. Dat is. Uh, uh, Barry Bucket was dat onder andere op keyboards. Jimmy Johnson, elektri elektrische gitaren. Roger Hawkins op drums en David uh, Head op uh, bas. Dan uh, hadden we dus onder andere nog Pete Carr, die deed ook nog gitaren. Dan hadden we de Chieftains, dat is ook weer zo'n zo'n band. Die, een complete band die er gewoon aan meewerkte. Um, Paul Desmond van uh, de Dave Brubeck Quartet uh, Onder andere bekend natuurlijk, beroemd mag je wel zeggen van de hit Take 5 Waar hij die prachtige solo op speelt uh, Op alt saxofoon, dan hadden we David Crosby, doet ook nog mee Die doet uh, achtergrondzang uh, Stephen Bishop, uh, om er maar eens eentje te noemen uh, Joe Osborne die doet ook nog mee op bas en nou ja ik het zou bijna te ver gaan. Uh, Hugh McCracken bijvoorbeeld doet mee. Uh, Richard T. die doet elektrische piano en uh, nou Paul Simon doet onder andere mee op akoestische gitaar. Uh, Rolf McDonald ook niet zo'n kleintje die doet onder andere mee op percussie. Uh, Steve Gadd drummer doet ook mee. Uh, en dan ook nog eens een keer uh, Phil Ramone. Uh, dat was een van de producers. Nou, het is, het is een... een, een uh, ja... een uh, star-studded... Uh, <laughs> verhaal... met dit album van Art Garfunkel. Nu hoorde Crying in My Sleep. Joe Cocker. Ik zei het al. Onlangs, vorig jaar december is hij overleden. Helaas, helaas, helaas. Veel te vroeg natuurlijk. Veel te jong ook. Ja. Uh, maar geef Joe Cocker een goed nummer. En... Hij maakt er zijn eigen versie van en het wordt wederom weergaloos. Zo ook het volgende liedje dat uh, geschreven werd door uh, Leonard Cohen. En het is zo verschrikkelijk mooi. Luistert u naar Bird on the Wire. Hier is Joe Cocker. Like a drug, it'll be like wire. I have tried in my way to be afraid Like a word, only words. Like an eye from an old fashioned book. Baby hey. This song, I swear by all that I did wrong, I will make, I will make it all up to this. Geschreven door Lennart Cohen, dit prachtige liedje. Hij doet het uh, onder andere ook live in het, op het album Meddles en Englishman. Uh, het album wat we hier onderhandelen is het tweede. Album. Het, eigenlijk zijn het uh, zijn eerste twee, die zitten samen in één hoes. Uh, die hebben ze later nog eens allebei opnieuw uitgebracht. En uh, dit is ook wel echt een mooi album. Geproduceerd door Chris Staten, de Grease Band en Leon Russell. De muzikanten die er mee waren, waren onder andere Chris Tatum op piano, Orgel. Gitaar, Alan Spinner op bas, Bruce Rollins op drums, Henry McCulloch, uh, gitaar. Uh, dat zijn dus de leden van de Grease-band. En dan hebben we nog aanvullende muzikanten: Leon Russell op piano, orgel en gitaar, Milt Holland op percussie, Sneaky Pete op steelgitaar, steel onder andere Clarence White op gitaar, Paul Humphreys drums en backing vocals. En dan hadden we ook nog de Mary Clayton, een dame die ook beroemd was, die ook beroemd was door haar medewerking aan Belangrijk nummer van de Stones, Gimme Shelter. Uh, Bonnie Bramlett was er ook bij. Rita Coolidge deed mee. Pat uh, Patrice Holloway. Shirley Matthews. Nou, kortom, ook weer een album waar heel veel goede muzikanten meededen. Ook trouwens aan Kokkers eerste LP, want, maar daar zal ik u straks weer over vertellen als we er iets van gaan draaien. Had jij nog wat te vertellen, Oni? Nee, eigenlijk niet. Dat komt straks wel. Komt straks wel? Ja. Goed. Nou, dan gaan we een nummer draaien van. Uh, uh, Adamo. Ja, dan is Adamo weer aan de beurt. Ja. Ja, toch? Ja. En uh, dat is uh, de weersverwachting voor komend weekend. Ja. Yeah. Ja, dan kan je kan je natuurlijk afvragen, hoe weet hij dat uit 1963, maar <laughs> hij wist het. <laughs> ja. De weersverwachting voor komend weekend. Tombe la neige Tu ne viendra pas tombe la neige et mon cœur s'habille de noir ce soyeux cortège tout en larmes blanches l'oiseau sur la branche pleure le sortilège tu ne viendras pas ce soir Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence. So wow. Dat betekent van de sneeuw valt. Ja. Dus. En uh, ja, voor het komende weekend wordt er gewoon sneeuw verwacht. Dus uh, ja, het is niet anders. Dus vandaar dat Adamo ons alvast voorbereidde. op. Uh, wat kan, gaat komen. Wat gaat komen, het komende mm -hmm. weekend. Ja, ja zeker. Dan, ja. ja. Weet je dat die ridder was trouwens? Wie? Adamo? Nee. Nee. Nou, dat las ik. Ik uh, kwam net voorbij. Oh. Ik zag het net voorbij komen dat hij in 2001 uh, geridderd is door koning Albert II van België. Zo. Ja, dus het is ridder Salvatore Adamo. Oké. Okay. Ja. Okay. Chevalier. Chevalier. chevalier. Ja, Chevalier is toch wel. Uitera uiteraard. uiteraard. Ja, ja. Chevalier zou toch. Da, da, ja Weet je, ik, heb, ik blijf unieke herinneringen aan die man houden. Weet je, dat, ja. dat is dan een leuk verhaal natuurlijk. Maar mijn eerste vriendinnetje op school. was fan van Adamo. Mm -hmm. Ja. Hè? Zoals zoveel uh, in ja. die tijd. Ja, mm -hmm. mijn eerste vriendinnetje. die was fan van Adamo. En. Wat ook leuk is, mijn allereerste popconcert wat ik uh, naartoe mocht toen ik 16 jaar was. Mijn allereerste popconcert was ook van Adamo. En, oh. dat, was, en dat was in Haarlem, in het Concertgebouw. Dat heet nu de Philharmonie. Maar toen oh. nog in het Concertgebouw. Dat was een concert van Adamo. En oh. dat heb ik gezien. Goed, wat de volgende man betreft... Indrukwekkend over... denk ik. Ja, heel indrukwekkend. Wat de volgende man betreft, dames en heren, over twee maanden geeft die een concert in Haarlem in de Philharmonie. Ik dacht dat het 15 maart was, maar ik weet het niet zeker. En het is al helemaal uitverkocht. Het is helemaal dik uitverkocht. Ja, Doe geen je... moeite. Doe geen moeite, want het dat is, dat is echt dik uitverkocht. Ja. Maar hij komt wel naar Haarlem. En... Uh... We hebben hem al gebeld. We gaan hem even zien te strikken dat iedere vrijdag daarvoor... eventjes wel een bestand voor het komt. <coughs> <coughs> ja, even een uh. liedje zingt hier. No um, Art Garfunkel dus. Hij komt in maart naar Haarlem... en geeft daar een concert in de Philharmonie. En we draaien van hem nu Marionette. Van het album Watermark. Dresses all wet Did someone leave you outside in the rain, or is it the pain that makes all the puppet tears roll down your cheek? Or does the roof leak? Larry how could you forget? I told you your bright shining varnish would peel. Does it feel With the bright rouge all faded And the smile almost cracked Now that you've come back Back to the toy shop By Grand Gate a hope not too late Cause my hands are much stiffer Than they were when first Dat was dat van het album Watermark van Art de Garfunkel. En wat heeft die man toch een prachtige stem? En ik hoorde laatst nog weer een keer iets live doen, iets recents. Ja. En die stem is er nog steeds. Ja, dus hij echt... kan het nog en ja. hij is. Dan moet je heel, heel snel even rekenen. Van 1941 dus. Ja, nou dan is hij ja. uh, 74. Dat, ja. is, uh, dat is niet zo moeilijk te rekenen natuurlijk. Hè? 74. Nou, dat zal hij nog niet zijn. 73. Hij moet al jarig worden denk ik. Uh, 5 november 1941. Kijk, dus dan is hij ja. nu 73. Nou, 73. De, oh, geweldig. Ah. Trouwens, Paul Simon kan het ook nog steeds. Dus. Ja. Um, Art Garfunkel dus van het album Watermarks. En het liedje dat heet Marionette. Het volgende liedje is uh, volgende nummer van Joe Cocker komt van zijn eerste LP... Trental, het zijn twee LP's in één hoes. Ik draai ze een beetje door elkaar heen. Uh, dit is een album uh, waarbij die uh, begeleid werd door uh, alweer zo'n enorme star-studded uh, formation, zou ik maar zeggen, met, met geweldige muzikanten. In dit, allemaal, in dit geval allemaal Engelsen. Uh, moet ik even de hoes erbij pakken, want ik ben er niet helemaal. Of, natuurlijk, dat natuurlijk. belachelijk, dat je er niet aan, je Dat je er niet uit nou. nou, Ik noem hem even een paar namen, hè, daar schrik je dus van. Hè. Henry McCulloch. Um, Chris Tainton. Uh, BJ Wilson, drummer van Procol Herm. Stevie Winwood, kennen we natuurlijk allemaal. Jimmy Page, gitarist van Let's Zeppelin, in, kennen we natuurlijk ook allemaal. Matthew Fisher, de organist van uh, uh, hoe heet hij? Uh, Procol Herm. En natuurlijk Steve Winwood. Had ik die al genoemd? Steve Winwood? Ja, gezegd. Volgens mij had je die al genoemd. Oh, nou, in ieder geval, die mensen werken dus mee aan dit fantastische album. En uh, het eerste, het stuk wat ik er van ga draaien... dat uh, is oorspronkelijk geschreven door uh, Dave Mason van Traffic. En dat heet Feeling Alright. Hier is Joe Cocker. Een originele versie van Traffic hiernaast hoort, dan denk je van. Jezus. Dit zingt gewoon zo verschrikkelijk veel meer. Maar ja, ook al gaan het ook met stukken muzikanten erachter. Joe Cocker dus van het album With a Little Help from My Friends. Zijn eerste langspeelplaat uit 1969 1970. Daarom daaromtrend. En dat nummer, dat heette dus gewoon Feeling All Right. Ja, zo gaat dat. Met Joe Cocker. Adamo, we gaan lekker door muziek. Toch? Ja. Ja, vind ik wel. Hij heeft het over zijn hoofd. Eerst had hij het over de sneeuw. En Piet over zijn hoofd. Ja. Aha. Matete. Je l'aimais bien ma tête, je la trouvais sympa Avec son air poète que je tenais de papa Mais j'ai une autre tête depuis ce maudit jour Où j'ai perdu la tête pour un stupide amour C'était un jour de fête, Cupidon Capricieux. Dans les yeux d'une brunette Avait peint l'amour en bleu Elle rêvait de conquête Brunette l'inconnu Et j'ai joué ma tête Ainsi je l'ai perdue J'avais perdu la tête J'avais plus besoin de chapeau Plus de soucis qui végètent Dans le jardin du cerveau J'avais perdu la tête Je trouvais ça sympa Car j'attendais brunette Brunette reviendra Un jour va ma brunette Sans l'ami Cupidon Elle dit j'aime plus ta tête Elle dit quand même pardon Tu t'es payé ma tête Lui dis-je avec rancœur Tête, elle emporta mon cœur Depuis dans ma petite tête C'est un vrai tête à queue Je suis devenu homme de tête Et j'ai le front soucieux Le cœur après la tête Voilà le leitmotif Qui fait que la planète A le cœur bien chétif L'histoire est bête Je le sais maintenant Elle n'a ni que ni tête J'ai gâché votre temps Elle n'a ni que ni tête Mais si vous le voulez Promenez-vous sans tête Alors vous comprendrez Que j'aimais bien ma tête Je la trouvais sympa Avec son air poète Que je tenais de papa Mais j'ai une autre tête Depuis ce maudit jour J'ai perdu la tête pour een stupide amour. Salvatore Adamo, oftewel Chevalier Salvatore Adamo, sommige ik zeggen, want hij is ridder, hoorden we net. En, en dit liedje dat heet uh, Matete, Matete. Toch? Ja. Goed, uh, eens even kijken, wat gaan we doen? Um, oh ja, ik heb een mooie voor u klaarstaan weer van Art Garfunkel. De man die dus in uh, maart naar Nederland komt en in Haarlem in de Philharmonie een concert gaat geven. Nogmaals, u hoeft niet meer te proberen om kaarten te krijgen. Want dat zal niet melken. Het is vet, vet uitverkocht. Oh ja, al lang. Shine on me, Art Garfunkel. You are still the best person now. to say to you, but now the time it grows shorter. For the speechless, let me leave you with a line might help you pass the time. Sometime you might as well. I thought your eyes were It's Me. Dat is de titel van dit prachtige liedje van, de, van uh, Art Garfunkel. Ja, er staat gewoon geen mis erop. Die Al die liedjes die erop staan nee. zijn prachtig. Het zijn geen hits. Er is één, één nummer dat een hit geworden is. Dat is What A Wonderful World. Uh, met James Taylor en Paul Simon samen. Maar dat hoort u later in twee uur. Mm, uiteraard. Ja? Ja. Had je nog wat te vertellen? Of niet? Nou, ik kwam een uh, heel leuk wapenfeit van deze man tegen. Vertel. In 1983... Ja. <laughs> toen was hij... Uh, 42. Besloot hij een voettocht door de Verenigde Staten te maken. Hm. Van de oostkust naar de westkust. En hij is in New York begonnen. Waar hij dus ook vandaan komt. En uh, liep elke maand een paar dagen. En hij heeft 13 jaar over deze tocht gedaan. Oké. Okay. Dus 13 jaar lang te voet... Door Amerika. En oh ja. hij kwam in 1996 aan in Washington. En uh, leuk wapenfeit van deze hele voettocht is een DVD. Ik geloof dat ik hem al een keertje gezien heb. De, de, de film ervan. En uh, dat wordt dan gecombineerd met passages uit zijn dagboek. Wat hij uh, tijdens uh, de tocht bijhield. En uh, nog een live optreden van, op Ellis Island. Wat hij toen... Uh, toen aansluitend heeft gegeven. En tijdens dat, uh, dat live-optreden vertelt hij dus ook over zijn wederwaardigheden tijdens zijn tocht en wat hij allemaal tegenkwam ja. onderweg. Dat is een heel leuk, dat is echt een aanrader. Hoeveel Spieel... paschonen heeft hij versleten? Heel veel. <laughs> <laughs> Dit is Joe Kokker. Nummer van Bob Dylan er weer. En het heet Just Like A Woman. She's just the right woman And she makes love Just like a woman Oh, and she ain't Just like a woman Oh, but she breaks up Like a woman like a woman Oh, and she ain't just like a woman Yeah, but she breaks up like a little girl It was a In here, oh, can you stay in here, I declare Oh, I, I must have you. You as friends Please don't let on oh, that you knew me well I was hungry and it was your world Girls you take just like to laugh oh, and you make love to me just like Sure that you're fair yeah, to the last Well, but you break up like a little girl. Breaking up. Like I you. Jay Wilson on drums, Tommy Iyer op piano, Matthew Fisher op orgel, Jimmy Page op gitaar en Chris Tainton op bas. Dat waren de mensen die uh, Joe Cocker begeleiden in deze Bob Dylan compositie die ook voorkomt natuurlijk op het album Blonde on Blonde van uh, Dylan zelf. En uh, waar wel meer versies van uh, bekend zijn, maar dit vind ik toch wel een hele prachtige versie hoor van het album With a Little Help from My Friends. Van uh, Joe Cocker. En uh, dat heette dus... Uh, hoe heet dat ook weer? Oh ja, Just Like a Woman. Oké. <laughs> ja, ik had een mooi liedje klaarstaan van, uh, van Adamo. Maar dat ga ik toch niet nu draaien, Dat doe na het nieuws. Ja. Anders moet ik hem afbreken. Dat vind ik zo zonde. Want het is zo'n verschrikkelijk mooi nummer. Dus die hoort er gelijk na het nieuws. En de reclame van drie uur. Tot die tijd, maar even Brian Brian Olger en de Trinity. Een a day in the life. Ja, nou ja. Ook leuk. Ja, toch? Ja. ja Sta je wel als een vaste filler hè, van dit, uh, dit programma? Ja. Duurt elf minuten, maar zo lang komt hij niet. Zo ver komt hij niet. Nou, uh, ga je Nee, uh, dat, uh, dat gaat hij niet halen. Even de benen strekken, tot zo.